1 uur, het NOS-journaal, door Altmegens. Goedemiddag, aanslag op politiebureau in Istanbul. Gewonden bij het tramongeluk in Den Haag en een busongeluk in Eindhoven. En de Paralympische sporters die worden op dit moment gehuldigd in Den Haag. Vanmiddag trekt de regen naar het oosten weg en dan klaart het vanuit het westen op. Bij matige en in de kustgebieden krachtige westenwind ligt de temperatuur vandaag rond 20 graden. Vanavond en vannacht wat buien, vooral aan de kust. Morgen wordt het 16 tot 18 graden en dan is het wisselend bewolkt met opnieuw kans op buien. Istanbul, er is een zelfmoordaanslag gepleegd op een politiebureau in een buitenwijk. Eén agent zou zijn omgekomen en er zouden meerdere gewonden zijn... Correspondent Bram Vermeulen. Bram, wat is er bekend over wat er bij dat politiebureau in Istanbul is gebeurd? Dat is om 11 uh, uur vanochtend, Turkse tijd, dus 10 uur Nederlandse tijd. Een man uh, naar het politiestation in Sultan Ghazi, een wijk ten noorden van Istanbul, uh, heeft zich gemeld bij de poort van het politiestation. Uh, hij meldde zich door uh, een handgenaad naar binnen te gooien. En toen hij niet verder kwam dan de detectiepoortjes van het politiebureau... heeft hij zichzelf opgeblazen, heeft daarbij ook een andere politieman gedood. En nog eens vier personeelsleden zijn zwaar gerond geraakt daarbij. Wat voor wijk is dat waar het politiebureau staat? Ik ken het politiestation goed, omdat Sult-Angage er onbekend staat... dat daar heel veel vluchtelingen worden verhandeld die vanuit Turkije op weg gaan naar Europa en daardoor smokkelaars worden doorgevoerd. Die smokkelaars zijn vaak koerden. Sultangazi is een wijk met heel veel uh, mensen die uit het zuidoosten van Turkije en daar beland zijn. Een vrij arme wijk, kleine huizen, krakkemikkige huizen en waarschijnlijk ook een wijk waar de PKK, de koerdische PKK, de afscheidingsbeweging, de verboden afscheidingsbeweging veel steun heeft. Uh, maar vooralsnog is deze aanslag door niemand opgereisd... en uh, wordt daar nog steeds onderzoek naar gedaan. Bram Vermeulen, voor dit moment dank je wel. De spanning is om te snijden. Wie wordt de grootste morgen in de Tweede Kamer? PvdA of VVD? Partijvoorzitter en campagneleider Hans Pekman van de PvdA houdt met alles rekening, maar de partij laat volgens hem niks aan het toeval over in de race naar het torentje. Nou ja, het is vast heel spannend. Uh, kijk, ik wilde natuurlijk graag winnen. Dat heb ik al in 30 juni gezegd. En dat we campagne zouden voeren tot we er binnenvallen, Omdat ik graag wil winnen. En dat gaat niet zeg maar, als doel op zich, maar om die idealen die je wil verwezenlijken. Daar ben je een politieke partij voor. En er staat veel op het spel voor Nederland. En daarom vind ik het nu ook wel, nu het zo spannend is... wil ik graag Mark Rutte verslaan. Dus de grootste worden? Dat zou ik wel heel mooi vinden. Niet als snelste weg naar het torentje, maar wel als grootste kans... om onze idealen in de praktijk te brengen. Maar ja, daar hoort dat torentje natuurlijk wel bij... Jawel, maar het is geen doel op zichzelf. Houdt u er nou rekening mee dat de Partij van de Arbeid ook nog in de oppositie terecht kan komen? Altijd, alles kan. Uh, maar de eerste weg die we nu bewandelen is zo sterk mogelijk de Partij van de Arbeid. En daar hebben we echt nog 34 uur voor. En we gaan ook morgen nog overal een campagne voeren. 30.000 rozen uitdelen, begreep ik weer. Overal staan vrijwilligers om wat dat betreft te strijden voor het verhaal van de Partij van de Arbeid. Het Westland doet goede zaken namens de PvdA. Ja, en heel veel kleine uh, middenstanders overigens ook. ZZP'ers toevallig. Uh, die zitten er ook nog bij, maar we kopen heel veel rozen op. Dus in sommige dorpen waren de rozen uiteindelijk helemaal uitverkocht omdat allemaal PvdA-vrijwilligers hebben opgekocht. Straks na die 34 uur komt natuurlijk de formatie. Stel VVD en PvdA komen samen in een onderhandelingstraject terecht. Het zou zomaar kunnen. Uh, er is een derde nodig. Die kan dan heel wat eisen stellen. Ja, maar echt. We gaan nu nog 34 uur campagne voeren voor een sterk mogelijke Partij van de Arbeid. De verschillen tussen de VVD en de PvdA zijn echt fors. Uh, dus wij willen gewoon in die krachtsverhouding een sterke partij zijn. En ik hoop echt dat de kiezers ons dat toevertrouwen. En dan zullen we daarna zien hoe die precieze krachtsverhouding is en wie er aan tafel gaan zitten. Een ja. kabinet met de VVD? Ik geloof nog nergens in. Ik geloof alleen maar in nog 34 uur campagne voeren voor zo'n sterk mogelijke Partij van de Arbeid. Dat is echt waar ik me op richt. Welkom bomen in gesprek met de partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid, Spekman. Bij een botsing tussen twee trams in Den Haag zijn 36 mensen gewond geraakt. De aanrijding gebeurde vanochtend in de buurt van station Hollandspoor. De verwondingen zijn volgens de HTM niet ernstig. En in Eindhoven raakten vanmorgen 27 passagiers van een bus gewond bij een aanrijding. Daar botste een bus met een vrachtwagen. Vier gewonden moesten naar het ziekenhuis. De botsing in Eindhoven was op een busbaan op de Torenallee. Dit is het NOS-journaal. Het doorald meegens. Den Haag, daar worden op dit moment de Paralympische sporters gehuldigd. In de Grote Kerk is de ploeg onder andere toegesproken... door minister premier Mark Rutte. Wat een ongelofelijke prestatie. 39 medailles, 10 keer goud, 10 keer zilver en 19 keer brons. 39 medailles. Dit is ver alle verwachtingen overtreffend. Van harte. Ja, Matthijs van der Wiel, onze verslaggever in Den Haag. 39 medailles. Lijkt de huldiging op die van de Olympische sporters een maandje geleden? Ja, dat is ook heel duidelijk het verhaal wat je hier hoort in de toespraken en als je de sporters spreekt. Dat die Olympische Spelen en die Paralympische Spelen veel meer naar elkaar toe zijn gegroeid. Veel meer op elkaar lijken. Uh, niet alleen uh, de manier waarop het georganiseerd was daar in Londen, maar ook hoe het in Nederland is bekeken. Hoe het beleefd wordt door de sporters. Ze kregen dan ook uh, dezelfde behandeling als de Olympische gouden medaillewinnaars. De Paralympiërs met de gouden plak Die kregen allemaal een koninklijke onderscheiding hier uh, vanochtend in de kerk uit de handen van minister Edith Schippers. Behalve voor... Uh, het, uh... En daar valt de verbinding met Den Haag weg, zo lijkt het. Uh, hebben wij nog contact met Matthijs van der Wiel? Nee, hebben wij niet. Gaan we wellicht nog proberen uh, zometeen? Nee, gaan we niet meer proberen, ook niet. Daar laten we het even bij voor wat betreft de huldiging van de Paralympische sporters. Uh, premier Rutte, die de atleet heeft toegesproken. Minister Schippers, die daar lintjes heeft uh, uitgereikt... En uh, straks dan uh, in de avonduitzending komen we daar ongetwijfeld nog op terug. Frankrijk dan. De voormalige Franse premier Dominique de Philippin... is aangehouden in verband met een onderzoek naar mogelijke fraude... binnen hotelorganisatie Relais et Château. Philippin is een goede vriend van de eigenaar van de hotelketen. Die wordt verdacht van fraude en het aannemen van smeergeld. Het is niet duidelijk of Philippin wordt gehoord als verdachte... of dat de politie hem beschouwt als getuige. De verkiezingen die zijn pas morgen, maar scholieren van 425 middelbare scholen... die mogen nu al stemmen, vandaag, voor de scholierenverkiezingen. In totaal doen er zo'n uh, 200.000 leerlingen mee aan die verkiezingen. Verslaggever Martijn van der Zande was op een school in Geldermalsen. Dames en heren, allemaal goedemorgen. Borstel weg, tas van de tafel af, mobiel weg, kaugemout. Dankjewel. Hier op de Lingeborg in Geldermalsen mogen zo'n 250 leerlingen stemmen. Je krijgt van mij, zo direct... Een stempasje. En hoewel dat natuurlijk eigenlijk heel serieus is, als eerst. moeten veel leerlingen er een beetje om giggelen. <lacht> weet jij waar je op gaat stemmen? Nee. Maar je bent nu aan het inloggen, dus je moet zo meteen gaan stemmen, dat weet je. Ja. Maar waar ga je het dan op baseren? Stemwijzer. Waar heb jij je op gestemd? PvdA, omdat ik vind dat arbeiders veel geld verdienen en veel aandacht. En omdat zij Nederland eigenlijk in stand houden. Ik heb op de PVV gestemd, maar niet op het punt van de buitenlanders... maar vooral op de Europese Unie, dat ze daar maar uit moeten. Dat vind ik niks. Ja, ik heb stemwijzer gedaan en één keer kwam de PVV uit en één keer PVDA. aan. Gewoon links. <lacht> ik kwam uit de stemwijzer en ja, ik vind het wel een goede partij. Je bent zelf ook wel een beetje groen. Ja. En duurzaam. Ja. <lacht> Waar heb je op gestemd? Op PVDA. En hoe ben je erbij gekomen? mijn ouders stemmen dat. Wat is nog meer partij? Ja, PV en wat nog meer. Heb je het politiek een beetje bewust gevolgd, deze strijd? Uh, wel sommige debatten, ja. Nee, ik vind het gewoon saai waar ze het dan over hebben. Boeit me niet echt. Soms als ik het zie, dan vind ik wel even leuk om naar te kijken. Zijn ze allemaal zo serieus? Daar heb je nog helemaal geen zin in. Nee. Oké, okay, ik heb gestemd en nu? Nou, oh, nu is het klaar. Oh. Geert Wilders zou je dankbaar zijn. Ja, dat denk ik ook. Een verslag vanaf de Lingeborg in Geldermalsen van Martijn van der Zanden was dat. De PVV is bij de onderhandelingen in het Katshuis niet alleen weggelopen vanwege de meningsverschillen over de bezuinigingen, maar ook omdat VVD en CDA in de ogen van de PVV te weinig deden tegen de immigratie. Dat zegt Fleur Agema, de secondant van Geert Wilders bij de onderhandelingen, in een interview met de Volkskrant. Agema is de nummer twee op de lijst van de PVV. Volgens haar lag er een prachtig regeer- en gedoogakkoord, maar hebben VVD en CDA te weinig geleverd op het terrein van het terugdringen van de immigratie uit moslimlanden. Komt hij nou wel of komt hij niet? Dat was de grote vraag die heel tennisminnend Nederland afgelopen week bezig hield. Het ging natuurlijk over Roger Federer, of de nummer 1 van de wereld met Zwitserland mee zou doen in de Davis Cup ontmoeting met Nederland. Jan Roefs, tennisverslaggever. Jan, het hoge woord is eruit, want hij komt, hè, Federer. Of ja, hij, komt, is hij er al, uh, dat uh... heeft Severin Luthi, de Davis Cup captain van Zwitserland, ja. vanochtend uh, bekendgemaakt in Amsterdam. Ja. Hij heeft zelfs uh, gisteren getraind op het gravel in Zwitserland. En morgen uh, komt hij dus aan, voegt hij zich bij het uh, Zwitserse team? Morgen, dan, dan komt hij. Ja, ja, dat is officieel bevestigd vanochtend. Was onzeker, ja. want uh, ja, bij de US Open heeft hij het ook niet bevestigd. Daar verloor hij in de kwartfinale van Berdig. Was erg teleurgesteld. Ja, ja werd, Het wordt hier gespeeld op gravel, past ook niet helemaal in zijn schema, maar hij komt dus. Waarom duurde het nou zo lang voordat hij er iets over kon zeggen, Jan? Nou, omdat uh, Federer uh, uh, ja, het, het misschien toch ook niet helemaal zeker wist. Daar, daar gaat de deze captain ook uh, niet echt uh, dingen over uit de doeken doen natuurlijk. Uh, ik denk dat hij ook zeker getwijfeld heeft. Dat kon je ook wel een beetje uit de woorden van Luthi opmaken eigenlijk. Hij was natuurlijk teleurgesteld en hij heeft ook tijdens de US Open natuurlijk, nooit echt bevestigd definitief. Ja, ik speel Davis Cup. Mm, ja. Nou, uh, goed nieuws voor de organisatie dat die komt. Uh, en en, en uh, de, de, de captain Jan Siemering, vindt hij dat ook? Ik kan me voorstellen ik denk van, moh. <laughs> nou, officieel hier, hier bevestigd vanochtend. Het Nederlandse Davis Cup team traint hier vanmiddag. Maar ik, ik denk dat hij er blij mee is natuurlijk. Vedere is de grote publiekstrekker. Er wordt hier een prachtig complex gebouwd bij de Westergasfabriek in Amsterdam. Alles eh, was natuurlijk op gericht, ook het Nederlandse publiek dat Vedere komt. Dat is fantastisch voor deze Davis Cup ontmoeting. En dan wordt het echt een echte wedstrijd, ook voor de Davis Cup captain Jan Siemerink met het Nederlandse team. Dus ja, heel mooi affiche nu. En Stanislas Wawrinka, komt hij ook mee? Ja, die zat er vanochtend wel bij nog bij de, pers, bij de persconferentie, want die is, is ziek geweest. Hij had er ook in, bij de US Open in, in New York last van. Maar uh, de tweede man van Zwitserland is er ook bij, nog niet helemaal uh, fris. Maar heeft nog een uh, paar dagen de tijd om te herstellen, want vrijdag zijn pas de eerste spelen. Uh, op uh, Greffel in Amsterdam, in de open lucht bij de Westen Gasfabriekzee, is de, de, ja. dat daar aangelegd. Ja. Uh, dat is wel een risico in deze tijd. Het weer wordt anders ja. de komende dagen. <laughs> ook het hoogste werkelijk uit de hemel uh, vanochtend. Dus de Zwitsers hebben amper getraind. Er ligt nu ook een groen zeil over het Grevel heen. Nogmaals vanmiddag hoopt dus het Nederlandse deelnemende team te trainen. Maar het is een risico. En het wordt natuurlijk al sneller donker. Er is geen licht. Dus ja, uh, bij heel veel regen zou het misschien op maandag doorgespeeld uh, moeten worden. Daar zit Federer absoluut niet op te wachten natuurlijk. Maar het is een risico. Maar Grevel is het, niet het echte het beste ondergrond voor Federer, hoewel die natuurlijk op elk ondergrond ongetwijfeld zou winnen van de Nederlanders. We gaan het zien komend weekend. Jan Roos, dankjewel. Nog meer tennis, want Andy Murray is door zijn eindzegen bij de US Open... de geblesseerde Spanjaard Rafael Nadal voorbij gegaan op de ranglijst. De schot die de Servier Novak Djokovic vannacht versloeg staat nu derde. En Roger Federer, we hadden het net over hem, blijft op de eerste plaats staan. De wielrenners Lieve westra en Martijn Keizer zullen namens Vacans zondag starten tijdens de WK-ploegentijdrit. Westra en Keizer vormen in Limburg een ploeg met Marco Marcato, Gustav Erik Larsson, Thomas Marzinski en Thomas de Gent. Dan gaan we toch nog even schakelen met Den Haag naar Matthijs van de Wiel bij de huldiging van de Paralympische spelers daar. Uh, Matthijs, um, de premier Rutte die sprak de atleten toe vanochtend. Minister Schippers die heeft uh, lintjes uitgedeeld. En we zitten een dag voor de verkiezingen. Betekent dat dat er ook op zo'n huldiging nog politiek wordt bedreven? Ja, toch wel, dat lijkt haast on onvermijdelijk, hè? een bijeenkomst met heel veel fotografen. Rutte die zich laat fotograferen met al die medaillewinnaars om zich heen. Mooi moment, mooi fotomoment, is altijd belangrijk in zo'n campagne. En wat gebeurt er? Opeens duikt daar, op. duikt daar ook opeens uh, Diederik Samson op, die hier ja. binnenkwam. Als gast ook bij de huldiging, ging, als enige andere lijsttrekker. Uh, ik heb hem toen gevraagd, komt u nu ook overal waar Rutte is uh, vanwege die tweestrijd? Hij ontkende dat hij zei... Ik het heel lang geleden al uh, besloten nou ja alle fotografen doken natuurlijk ook daarop dus die foto's zijn dan ook weer gemaakt zo werd er toch nog een beetje politiek bedreven ook tijdens de toespraken want toen NOC directeur uh, Gerard Dielissen dat zag dat hij twee lijsttrekkers in zijn gehoor had toen kon hij niet nalaten om een uh, oproep te doen aan de politiek om vooral de sport te blijven steunen een onderwerp waar het uh, in de campagne verder heel weinig over is gegaan hebben we toch het hele verhaal gehoord van de uh, hulde? Van de Paralympische Spelers in Den Haag van Matthijs van der Wiel. Matthijs, dankjewel. Dan gaan we naar Den Haag, verkeersinformatie. Uh, goedemiddag. goede middag. Ja, goedemiddag. John Bakker is het. John, oh, je, zeg uh, het eens. Een file op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle tussen Maren en Amersfoort, 4 kilometer. Dankjewel. De hoofdpunten nog een keer: aanslag op het politiebureau in Istanbul eist in elk geval het leven van één politieagent. Gewonden bij een tramongeluk in Den Haag. en een busongeluk in Eindhoven. En worden het zojuist van Matthijs van der Wiel. de Paralympische sporters. Die zijn toegesproken door premier Rutte. en gehuldigd in Den Haag. 14 over 1. dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg weer met lunch.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 Dit is Radio 1 en -E. Lunch Jurgen van der Berg. Goedemiddag allemaal, we blikken weer even in de toekomst. Hoe ziet Nederland er in 2025 uit en hebben het dan nog steeds over allerlei zaken die dan spelen? Bijvoorbeeld de inkomensongelijkheid. Uh, is dat tegen die tijd misschien een keer opgelost? Een gesprek daarover zometeen en dan om half twee is het stand.nl. Vandaag centraal de PVV en daarom de stelling ook aangepast aan die partij. Het is slecht dat de PVV door zoveel partijen wordt uitgesloten.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 Bijzondere loterij in de gemeente Ouderkerk. Daar werden gisteravond 30 graven verloot. Loterij was nodig omdat er geen ruimte meer is op de oude begraafplaats. Wethouder Ria Boeren, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, waarom hebt u daarvoor gekozen om te loten? Ja, uh, daar hebben we lang intern over gesproken. En wat is een eerlijke, transparante manier om die uitgifte van die laatste graven, waar in 2006. Toch wel veel emotie over was, uh, op een eerlijke manier ja, uit te geven. En dan is het niet eerlijker dan in een openbare bijeenkomst met uh, ja, een bus waar de aanmeldingsformulieren ingaan door de notaris getrokken worden. Ja, en dat het dan een loterij uh, heet. Wij hebben dat met de grootst mogelijke ja, transparantie, zorgvuldigheid en pietijd willen doen. Ja. En ik heb ja, daarin wel gemerkt dat het soms wel ja, een beetje uit zijn verband is getrokken. Maar wij hadden geen andere manier maar... om dat op deze manier te doen. Eigenlijk net zoals met Sinterklaas, dat doen we gewoon loodjes trekken. En de eerste dertig die werden getrokken, die, die hebben daar een plek gekregen. Want bij Sinterklaas mag je iemand anders wat geven. En dit is nou niet uh, een actie om uh, te geven. Nee, dus, nou ja, ja goed. Is... Mensen hebben zich er wel voor aangemeld. Kunt u, kunt u dat verklaren? Waarom willen mensen daar zo graag uh, op, op dat kerkhof liggen? Ja, en dat is nou juist het punt waarin uh, wij hebben gezegd van uh, dat doen we. Omdat in 2006 hebben wij in, uh, de, uh, uh, in ieder geval de discussie gevoerd om nieuwe begraafplaatsen te openen. De capaciteit was toen nijpend. dus wij konden al niet meer de reservering voor de graven regelen. En toen uh, is er een beroep gedaan, college, uh, zorg, dan uh, toch kan ik nog bij mijn uh, dierbaren liggen als de begraafplaats, uh, nieuwe begraafplaats opengaat. Dat in ons achterhoofd, dat dat verzoek... Daadwerkelijk vanuit de inwoners is gekomen. En met het overgebleven capaciteit die we hadden, we wisten ook niet hoeveel aanmeldingen er zouden zijn. Maar dat in ons achterhoofd heeft ons gezegd van nou, we kunnen zeggen: vol is vol, uh, klaar, we gaan naar de nieuwe begraafplaats. Mm. Maar gezien de emotie die er is bij een kern, een kleine dorpskern. Bij heel veel gezinnen nog hebben wij gemeend van nou, dan doen wij dit. Is er minder animo? Ja, dan kunnen we iedereen tevreden stellen. Is er meer animo voor? Ja, dan moeten we een aantal mensen teleurstellen. maar ja, dan hebben we dit ja. doen uh, besluiten. Ja, want het heeft natuurlijk ook iets geks, hè... dat je daar dan uh, bent op zo'n avond. En uh, in feite praat je dus over een periode dat je er niet meer bent. Ik bedoel, je gaat nu meedoen in een verkiezing om je, om je graf uh, te regelen. Dat heeft iets lucubus misschien wel. Nou, dat heb ik ook in mijn inleidende praatje gedaan van... Uh, ja, um, hoe doe je dat? Uh, ik heb gezegd, we zijn hier niet uh, voor een begrafenis... maar wel voor een procedure... Uh, waarin de manier en de gedachte wel een verdrietige gedachte met zich meebrengt. Ja. Want ja, uh, je staat wel in een vroeg of vroege stadium stil bij overlijden. Ja. Nou kan dat op zich nooit kwaad, uh, want nee. er zijn heel veel mensen die heel veel dingen nog niet geregeld hebben natuurlijk. Ja. Uh, u moest ook 17 mensen dus teleurstellen. Wat gebeurt daar nu mee? Uh, dat weten we nog niet, want er zaten een aantal dubbelingen in. We hebben een aantal uh, randvoorwaarden, criteria gesteld... Aanstaande donderdag gaan wij uh, alle verzoeken uh, neerleggen bij het GBA. Uh, want wij hadden er als randvoorwaarde van inwoner van de gemeente Ouderkerk. Uh, er moest iemand vanuit de eerste lijn ook uh, hier op de begraafplaats liggen. Dus dat gaan wij controleren. En dan zullen wij zien uh, ja, hoeveel mensen er uh, teleurgesteld moeten worden. Ja, en die komen dan op een, een reservelijst of zo. Uh, dat zou kunnen. We hebben die lijst. De notaris heeft echt iedereen nu getrokken. Ja. Dus we hebben de volledige lijst. En is het vol, dan, uh, ja, dan uh, hebben we een prachtige, mooie, nieuwe parkachtige begraafplaats. Ja. Ja, waar dan uh, voldoende capaciteit ja. is uh, om begraafd te worden. Dank u wel. Dat is even de telefoon. Maria Boeren, wethouder in de gemeente Ouderkerk aan de IJssel. In de aanloop naar de verkiezingen praten we in lunch met denkers en vernieuwers over Nederland in 2025. Vandaag gaat het over inkomensongelijkheid, want dat is ook uh, in ons land een steeds groter wordend probleem. Er is uh, steeds meer armoede. Hoe erg is dat? En, en vooral, wat kunnen we eraan doen? Ik ga erover praten met Nico Wilterdink, uh, emeritus hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Dag meneer Wilterdink. Goedemiddag. Is er in Nederland veel ongelijkheid? Uh, nou, dat is maar waar je van uitgaat. Uh, laten we zeggen, naar uh, afgemeten aan maatstaven van rechtvaardigheid. Hè? Als je zegt, wat is nou een ideale uh, verdeling... kan je zeggen, nou, er is behoorlijk veel ongelijkheid. Als je de verschillen neemt tussen de hoge inkomens en de lage inkomens... is er een enorme afstand tussen. Als je het uh, in een internationaal vergelijkend perspectief bekijkt... dus je vergelijkt Nederland met, met andere landen... dan kan je zeggen, nou, in Nederland valt die ongelijkheid wel mee... Mm. He, de, Nederland is een tamelijk egalitaire samenleving. Ja. Het, het grappige is, ik zag gisteren toevallig in, in, in dat programma Nieuwsuur... He, daar hebben ze dan die fact-check-redactie. Er was ook zo'n uitspraak. Ik dacht ja. van Samson. Die zei van ja. he, hoe minder ongelijkheid, hoe gelukkiger het volk is. Nou ja, ze lieten daar een beetje zien dat dat eigenlijk best meevalt. Want in Amerika geven mensen aan dat ze best gelukkig zijn. Maar de inkomensongelijkheid is daar natuurlijk gigantisch. Inderdaad, uh, dat is dus niet een een, een, een op één -een verband. Uh... Als je, het, het hangt maar af welke, welke landen je natuurlijk met elkaar vergelijkt. He, als je het op, op wereldschaal uh, bekijkt, dan kan je zeggen... nou, uh, landen waar de ongelijkheid groot is... daar geven mensen ook in het algemeen aan dat ze ongelukkiger zijn. Maar dat zijn tegelijkertijd meestal ook weer armere landen. Dus ja. daar, dat, dat, dat, de, uh, als je het in, in binnen West-Europa bekijkt... kan je zeggen, nou, daar gaat het verband aardig op. De landen waar mensen zeggen uh, het meest gelukkig te zijn... dat zijn de Scandinavische landen... Ja. Uh, en daar is de, de, de, de ongelijkheid klein. Hè. Ja, in in, in, in Zuid-Europa uh, geven mensen eerder aan dat ze niet zo gelukkig zijn. En er is de ongelijkheid groter. Dus ja. daar gaat dat verband weer wel op. U zegt, als je het vergelijkt met, met onze omringende landen... nou dan valt het eigenlijk in Nederland best mee. Uh, toch even in Nederland zelf dan, als je het vergelijkt bijvoorbeeld met de jaren 80 en, en nu... Ja, nou, er is dus een trend geweest van toename van ongelijkheid. Daarvoor heb je heel lang een trend gehad... van dat de ongelijkheid kleiner werd in de loop van de 20e eeuw. Maar dat is omgeslagen uh, begin jaren tachtig. En sindsdien zie je dus dat de ongelijkheid gegroeid is. Toen was het ook crisis trouwens, hè? Ja, inderdaad. En als antwoord op die crisis... zijn juist allerlei bezuinigingsmaatregelen genomen. Er zijn de uitkeringen bijvoorbeeld uh, bevroren. En dat heeft dus inderdaad geleid tot die toename van ongelijkheid. Ja, nou, noem ik... En, ja, ja... Ja, en, en, en men heeft toen alles ingezet op de, op de groei van de winstgevendheid van bedrijven. He, dat heeft ook die ongelijkheid uh, uh, doen toenemen. Ja. Um, nou noemde ik net al even de Verenigde Staten. Hè? Uh, de, ja, daar is dat natuurlijk enorm doorgeschoten. En dan krijg je ook echt een, een tweedeling in de, in de maatschappij. Ja, uh, dat kan je zeggen. Je hebt daar in, in Amerika heb je natuurlijk vooral een, een hele uh, sterke onderklasse... of een sterke onderklasse, een zwakke onderklasse... maar een, een grote onderklasse van mensen die inderdaad echt heel erg arm zijn... die of leven van hele lage uitkeringen, welfare... Of he, je hebt ook de, de, de working poor. Mensen die dus echt uh, naar onze maatstaven voor hongerloontjes uh, werken. Soms wel drie daartegen... baantjes tegelijk hebben ook. He? Die hebben soms drie baantjes he, tegelijk. Bijvoorbeeld om de touwtjes aan elkaar te knopen. En wonen dan bijvoorbeeld in mobile homes. He, een soort staakcaravans uh, bijvoorbeeld. Of in, in arme stadsghetto's. En daartegenover natuurlijk die enorme rijkdom aan de top. He, in de toppen van het bedrijfsleven. En daar zijn die inkomens ook werkelijk gigantisch gegroeid. Ja. En dat betekent dus ook dat er, dat er in zulke wijken veel meer sociale problemen zijn? Natuurlijk. Uh, er, zijn, er zijn natuurlijk allerlei problemen. Er is natuurlijk op, op alle mogelijke manieren is er achterstand. Ontzettende achterstand in onderwijs bijvoorbeeld. Uh, er zijn grote gezondheidsproblemen. Uh, het drugsgebruik is er groot. is veel criminaliteit. Enzovoort. Er is dus een soort concentratie van, van, van problemen in dat soort. Uh, Buurten en onder die arme bevolkingsgroepen. Is, is ongelijkheid eigenlijk problematischer dan uh, armoede? Uh, nou, dat kan je moeilijk zeggen. Uh, het een hangt natuurlijk direct met, met, met het ander samen. Hè. Naarmate de, de ongelijkheid groter is, uh, heb je dus meer armen in de samenleving... gegeven, gegeven een bepaald welvaartspeil. Dus, uh, dus die twee die, uh, die zijn eigenlijk ja. aan elkaar gekoppeld. Ja. En, en er zitten natuurlijk allerlei problemen aan vast. Want ook, uh, laten we zeggen, het gaat niet goed met je zelfvertrouwen... als je tot die groep behoort of met, misschien met je gezondheid ja, ook wel niet. Het, het, het is dus uh, inderdaad, het is zo dat uh, uh, de ongelijkheid... heeft niet alleen materiële consequenties... maar heeft ook psychologische consequenties. Mensen die inderdaad aan de, zeg maar, aan de onderkant van de samenleving staan... en het gevoel hebben dat ze ook negatief bejegend worden... dat ze bijvoorbeeld gediscrimineerd worden of dat ze heel weinig kansen hebben. Ze voelen zich uitzichtloos, ze voelen zich vaak apathisch. Ze voelen zich uh, gefrustreerd. En dat kan dus leiden tot inderdaad grote passiviteit. Het kan ook leiden tot agressie en, en, en, en, en, en zelfs gewelddadigheid. Uh, dat, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn allemaal reacties die mogelijk zijn mm. op, die, op die ongelijkheid. En die problemen nemen dus inderdaad toe... naarmate de ongelijkheid groter is... En dan nou is het ook zo, inderdaad, dat je kan zeggen... ja, die problemen zijn er niet alleen bij de armen... maar die zijn er ook wel bij eh, bijvoorbeeld middengroepen... Eh, die zich eh, bedreigd voelen. Hè, die zich bedreigd voelen door die armen. En soms ook bang zijn om zelf tot die armen af te dalen, ja, zeg maar. Als hun het is, dus, de ongelijkheid vroeg... groter ja. is, is ook bij de middengroepen... Zijn de spanningen in de samenleving groter? Ja. Nou zitten we midden in die verkiezingscampagne. Hè? Uh, uh, we praten over zeg maar 2025. Uh, zoiets is ook niet van vandaag op morgen opgelost natuurlijk. Uh, wat, wat kan de politiek er nu eigenlijk aan doen om die ongelijkheid tegen te gaan? Ja, ze kunnen natuurlijk allemaal maatregelen nemen. Uh, je kan natuurlijk allerlei heel concreet uh, een, een, een, een politiek voeren... Die, die inzet op vermindering van inkomensverschillen... of althans het niet groter laten worden van die inkomensverschillen. Want dat is de trend geweest van de afgelopen decennia. Nou ja, denk maar concreet aan bijvoorbeeld... Hè, waar nu veel sprake van is... is die afschaffing van die hypotheekrenteaftrek. Ja. Nou, wat is die hypotheekrenteaftrek? Dat is eigenlijk een subsidie... Voor de, met name de hogere inkomens. Die profiteren ervan. Schaf die hypotheekrenteaftrek af en je krijgt dus al een, een, een feitelijke uh, vermindering van de, van de inkomensverschillen. Uh, je kan ook uh, de belastingen uh, bij de lage, inkomens, de lage looninkomens uh, uh, verlagen, bijvoorbeeld. He, dat, is, uh, dat is iets wat, uh, uh, he, waardoor de netto-inkomens uh, bij de lage inkomensgroepen hoger worden. Het zou ook nog de arbeid goedkoper kunnen maken, dus dat is economisch gunstiger. Dus je kan dat zegt dat dat is een mogelijkheid, die de belastingen progressiever maakt. En ik bedoel, als je het dan hebt over mensen die in een problemensituatie zitten... En, en, en laten we zeggen tegen de armoede aan, uh, of, of het in ieder geval arm hebben... Uh, ja, die hebben misschien geen baan. Moet je de uitkeringen dan verhogen bijvoorbeeld? Dat kan natuurlijk ook. Uh, je, kan ook de, je kan inderdaad ook de uitkeringen uh, verhogen. Uh, nou, Wat, wat de, de, de, de laatste jaren natuurlijk steeds uh, gedaan is... is eigenlijk die lonen, uh, die uitkeringen steeds een beetje aanpassen aan de lonen. He, dus als de lonen omhoog gaan... gaan de uitkeringen ook een klein beetje omhoog... Hmm. Om, om, de, om die verschillen niet te groot te maken. Uh, maar u kijk, pleit in en, feite voor een verstevering van de welvaartsstaten, terwijl dat, dat ook een ja, hoop geld kost nou, natuurlijk. Ik denk inderdaad dat je niet zomaar kan zeggen... nu van we gaan even de, de, de, de, de lage uitkering, zeg maar... de bijstand gaan we even met 10 of 20 procent verhogen. Dat is, dat is niet realistisch. Uh, ten eerste is, uh, kost dat inderdaad te veel geld in een tijd... dat er natuurlijk inderdaad toch bezuinigd moet worden... En uh, in de tweede plaats heb je het, het punt van de, uh, uh, de verhouding tot de lonen. Ja, als het, het, het, het zou natuurlijk vreemd zijn als de, als de, uitkeringen, de basisuitkeringen... hoger werden dan de, dan de lage lonen, ja, hè, ja. dan de minimumlonen. Nou ja, die voorbeelden worden in de campagne dus, natuurlijk her en der ook dus gebruikt. Dus dan zou je alle lonen ook moeten verhogen. Ja, ja. Uh, dat, dat, dat, gaat niet. Dat, dat gaat niet zomaar, denk ik. Nee. Nou ja, goed, inderdaad, u hebt een rijtje met oplossingen genoemd. Uh, voor een deel kost dat natuurlijk geld. Voor een deel is daar ook uh, durf voor nodig, denk ik, hè? Ja. Voor, voor bepaalde maatregelen. Uh, er valt wel wat te kiezen natuurlijk morgen. Is er een combinatie waarvan u zegt, nou, als je, als je nou uh, op dit punt uh, zaken wil doen... Dan, dan moet je op die partijen stemmen? Nou ja, kijk, het is natuurlijk heel duidelijk. Kijk, dit, is, dit is typisch een, een, een, een links-rechtsverdeling. Dus, dat is van oudsher natuurlijk zo. Uh, linkse partijen die zijn geporteerd voor meer gelijkheid. Uh, ja. Rechtse partijen die, uh, die uh, vinden dat wel oké, okay, die ongelijkheid hè, zoals die bestaat. En, en, en maken zich daar niet druk over. Hmm. De, de VVD uh, bij Monde van Rutte heeft dat ook herhaald. Nou ja, of gezegd. die, die of hebben of een andere benadering. Die die niet. politiek zien we niet zitten in ieder geval. Ja. Nou, Die hebben een andere benadering ook van hoe je het al op kan lossen. Die zeggen we moeten juist zorgen dat die mensen aan het werk komen. En daar moeten we alles op richten. en uh, uh, Misschien minder dan uh, de hand op houden. Ja, maar dat, dat is dus niet een kwestie van de verdeling. Dat is een kwestie van, van de, van de, van de, van de werk, werk, werkgelegenheid. En die is natuurlijk heel belangrijk. Dat, dat, dat bestrijdt niemand. Dat uh, dan daar natuurlijk ja. uh, uh, voor gezorgd moet worden. Maar het gaat dan om de manier waarop. Hè? Dus een, een mogelijkheid juist om die werkgelegenheid te vergroten... zou inderdaad zijn om... De belastingen in de lage loonschalen. Belasting en premies, plus natuurlijk ook de belastingen en premies in de lage loonschalen te verlagen. Ja. waardoor arbeid in feite goedkoper wordt en de netto-lonen uh, uh, kunnen, zouden kunnen stijgen. Ja. Alles omdat we niet willen dat het uh, gaat zoals het in Amerika nu gaat... dat die uh, verschillen zo gigantisch zijn. Uh, dank voor de uitleg uh, over dit onderwerp. In is hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Nico Wilterdink was dat. Ja. Zometeen gaan we met Ronald Seurissen van de PVV praten over uh, zijn partij. Dat doen we elke dag in Stand.nl. Uh, steeds weer een andere partij natuurlijk vandaag, dus de PVV. De stelling, het is slecht dat de PVV door zoveel partijen wordt uitgesloten. We zijn benieuwd of u het daarmee eens... bent. Bent of mee oneens. Eerst nu Lieselot Thomas. Radio 1. Het NOS-journaal. Op verzoek van de Voedsel- en Warenautoriteit zijn vijf mensen opgepakt. die verdacht worden van fraude met eieren. De eieren zouden ten onrechte zijn verkocht. als scharrel of vrije uitloop-ei. De pluimveehouders maakten extra winst. doordat ze meer mest produceerden dan waarvoor ze betaalden. en ze profiteerden van de hogere prijs voor eieren. met het predicaat scharrel of vrije uitloop. De PVV is bij de onderhandelingen in het Katshuis niet alleen weggelopen vanwege de meningsverschillen over de bezuinigingen, maar ook omdat VVD en CDA in de ogen van de partij te weinig deden tegen de immigratie. Dat zegt Kamerlid Agema in een interview met de Volkskrant. Volgens haar lag er een prachtig regeer- en gedoogakkoord, maar deden VVD en CDA te weinig tegen immigratie uit moslimlanden. En de voormalige Franse premier de Villepin is aangehouden... in verband met een onderzoek naar mogelijke fraude... binnen hotelorganisatie Relais et Chateau. Villepin is een goede vriend van de eigenaar van de hotel Ketun. Die wordt verdacht van fraude en het aannemen van smeergeld. Of Villepin als getuige of verdachte wordt beschouwd, is onbekend. En dat is nieuws op dit moment. AWB verkeersinformatie. Files op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet. Bij de Benelux-tunnel twee kilometer na een ongeluk. De rechter tunnelbuis is daar dicht. Op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda. Bij knopet Galder drie kilometer. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechter is afgesloten. A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Amersfoort. Vier kilometer file. En er is vertraging bij de spoorwegen. Want tussen Gouda en Woerden rijden geen treinen na een aanrijding. De vertraging is meer dan een uur. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. De PVV stapte dit voorjaar uit, de Katshuis, uh, beraad, uit, uit het Katshuisberaad. Uh, en uh, ja, dat was het einde van de gedoogconstructie met het VVD-CDA-kabinet. Leidschekende Geert Wilders benadrukt in de campagne nu... dat het anti-Europa-standpunt van de PVV dat dat belangrijk is. En ook het traditionele immigratiestandpunt komt vaak naar voren. Ik heb het idee dat heel veel mensen die daar in die koffiehuizen... de hele dag aan zo'n ding zitten te lurken, of wat ja? is het, dat die uh, gewoon aan het werk hadden kunnen gaan. Dat, Dat daar een massa's vol zitten van mensen die gewoon hadden kunnen werken. Ja. Dus ga naar die koffiehuizen, vraag uh, waarom men niet werkt, waarom heeft, men, heeft men een uitkering, wat voor uitkering. Heeft men zich ziek gemeld, is men arbeidsongeschikt, weet ik wat er aan de hand is. En zet ze aan het werk. Hi. Ronald Seurissen, goedemiddag. Meneer Seurus, bent u door? Ja, hoor. Ah, Goedemiddag. U bent de lijstduur van de PVV. U staat uh, ergens in de 40 op de lijst. En 49. Nog, nee. 49 om precies te zijn. En eerste Kamerlid voor de PVV. En, uh, nou ja, we, we praten eigenlijk al de hele week, anderhalve week met. Uh, ja, wat, euh, nou, ik noem het wel mastodonten, maar dat is misschien een beetje overdreven. Nou. <laughs> Gewoon mensen die met een beetje afstand erover kunnen praten, laten we het zo maar zeggen. Ja. Um, we hebben u gevraagd namens de PVV. Um, we beginnen altijd in standpunt.nl met drie keuzes. Uh, daar mag u dan een ja of nee op zeggen en dan zometeen uitgebreid aan de hand van de stelling natuurlijk doorpraten. Hier komen de keuzes. Een stem op de PVV is een stem op Samsung. Onjuist. Uw partijleider zei dat wel, hè? trouwens. De PVV, ja, maar... de PVV had na de vorige verkiezingen beter oppositiepartij kunnen blijven. Onjuist. Dus dat is nee. En ik schaam mij ervoor dat ik ooit lid was van de Partij van de Arbeid. Juist. Goed, dat is duidelijk. Dan uh, de stelling. En ik zeg tegen al onze luisteraars, om, uh, ik roep ze bij deze op om ook te reageren. Uh, bent u het eens of oneens met die stelling, laat het vooral weten. Die stelling luidt als volgt. Het is slecht dat de PVV door zoveel partijen wordt uitgesloten. Uh, hebt u er een mening over eens, oneens, sms hem naar 7070. Dat kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen. Nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Meneer Seurussen, die stelling ook even voor u: dan hebben we al administratie afgewerkt. Eens of oneens, het is slecht dat de PVV door zoveel partijen wordt uitgesloten. Daar ben ik het uiteraard mee oneens. Uh, Daar ben ik het mee eens, neem ik aan. Oh, sorry, nee, natuurlijk nee, mag de PVV niet worden uitgesloten. Nee, sorry, ik zat even om mee te kijken. Nee, ja. <lacht> Oké, okay, dus het is slecht dat de PVV door zoveel partijen wordt uitgesloten... Ja. en u zegt, daar ben ik het natuurlijk mee eens. Ja. Maar nee, waarom? Kijk, het is uh, om twee redenen. Eerst eerste plaats is verslagen ondemocratisch. Hè. Je moet rustig even de verkiezingen afwachten... kijken hoeveel mensen stemmen... en dan proberen de wil van de mensen die gekozen hebben... zoveel mogelijk te verwezenlijken. Dus om op voorhand een partij uit te sluiten is ondemocratisch. Hè. Het, het is ook eigenlijk de wijze waarop ons land... altijd al door de regent is bestuurd. Hè? In feite trekken ze zich niets van die verkiezingen aan. En de tweede plaats is de, de reden waarom uh, de PVV wordt uitgesloten. Uh, onoprecht en misschien zelfs hypocriet. Wij zijn, uh, en dat bleek ook bij het Gedoogakkoord. de enige partij die, en dat is. Enige afwijking. Alle andere standpunten van de PVV worden wel door één of andere partijen ook gedeeld. Mm. Er is slechts één standpunt waarop wij worden uh, veroordeeld door de regentenpartijen. En dat is dat wij zeggen dat de islam een politieke theorie is. En het merkwaardige doet zich voor dat alle islamitische landen in deze wereld... Uh, zeker de landen die worden bestuurd door de moslimbroeders... dat met ons eens zijn. En dus, uh, maar je mag dat dus overal zeggen, behalve mm. in Nederland, mm. dan word je uitgesloten. Mm. Um... Ik weet niet trouwens wat er aan de hand is, maar het lijkt alsof u naast een enorme disco uh, staat of zo. Ja, ik zit uh, in een andere studio en daar zijn uh, muziekopnames ah, op dit moment Oké, okay. uh, okay, nou dat verklaart het al. Ik denk dat veel luisteraars ook even denken: van, wat, wat ja, is die man in vredes nou maar het doen? Ja, u maar. dacht misschien dat ik in een koffiehuis zat. Nee, maar dat <laughs> ja, is zo'n uh, vijfde lurker. Nee nee, ja, nee. Ja, dat... nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, oké. Okay. Nou goed, dan is dat verklaard. En dan luisteren we daar gewoon een beetje doorheen. Um, Even naar de campagne. Hè. Uh, uh, Wilders die zei aan het begin: van, Nou, ik gok toch weer dat we in ieder geval die 24 zetels gewoon kunnen halen. Uh, de peilingen geven nu 19, 20 aan. Uh, wat gaat het worden, denkt u? Nou, ik denk dat Geert gelijk heeft. Hè. Uh, wat eigenlijk nooit naar voren komt, is dat deze hele campagne natuurlijk volslagen oneerlijk is. De PVV is de enige partij die geen rijksbijdrage krijgt voor de campagne. Wij hebben geen leden, of twee leden. Hè. Uh, maar daar kiest u zelf voor. Uh, ja, maar daarom is het wel maateloos oneerlijk. Wij krijgen dus, uh, wij zouden recht hebben op 1,7 miljoen. Uh, net als andere partijen, 50.000 per lid in de Staten-Generaal. Wij krijgen dat niet. Dus het is eigenlijk een soort wedstrijd van... Uh, nou, uh, je mag spelen, je mag lekker voetballen... maar, ja, maar de tegenpartij mag hens maken. Ja, maar minister, binnen, binnen en, uw partij zijn er, zijn er mensen geweest... die er nu intussen bij, die, die, die niet meer bij zitten. Die hebben voorgesteld om het wat democratisch te maken... en, en er echt een partij van te maken. En dat, dat, uh, dat wil de PVV steeds niet. Dus, nee, maar, nou ja, dan... Waarom, dan waarom moet dat gekoppeld worden aan een subsidie. Dat is toch je ruimste kool. Nou ja, goed, wij, zijn een, de wij zijn een partij en wij hebben geen leden, maar we hebben wel heel erg veel kiezers. En de kern van de zaak zijn niet je leden, maar dat zijn de kiezers. En om daarom een partij buiten uh, de belastingpot te laten, ja goed, dat is, uh, ik wist dat natuurlijk al als, als lid van een lokale partij, want die hebben het zelf. Hè? Dat is natuurlijk de manier van de regenten om hun eigen positie te verdedigen. Ja. Maar ja, goed, je kan ook zeggen dat is een spelregel en laten we dan gewoon er een partij van maken. Dan kunnen die leden ook hun invloed uitoefenen op, op, op, ja, op wat, wat we uiteindelijk gaan doen. Wij uh, zijn met... het niet met die spelregels. Alleen, zo nee. Ja, Goed, dat, dat is wat anders, maar dan, dan, ja, dan, dan is het ook misschien... Dan mag je toch klagen, Wendt. Nee, natuurlijk, ja, dat mag altijd. Um, even als we die peiling even aanhouden, hè, wat daar nou van waar is of niet... en of het inderdaad een, een strijd tussen PvdA en de VVD nu gaat worden... of die aantallen precies kloppen. Je kan wel zien in die peilingen dat het, dat het iets is teruggelopen bij de PVV. Hoe verklaart u dat? Uh, Ten eerste plaats denk ik uh, dat ja als je aan eens doet door... Maar, en ik blijf het toch een beetje hoor spelen... Uh, te horen krijg dat een stem op de PVV eigenlijk een verloren stem is... dan uh, op een gegeven moment zullen er toch mensen gaan twijfelen. En, maar voor de rest denk ik uh, dat twintig onze ondergrens is bij de meest impopulaire verkiezingen die er zijn voor de provinciale staten... Mm -hmm. uh, met een hele slechte opkomst, hebben wij toch tien zetels in de Senaat gehaald... en dat zijn er twintig uh, landelijk. Dus vandaar dat ik uh, erg optimist. Met. Maar kijkt u ook wel naar, naar uzelf, dus als PVV? Want je kunt ook uh, bedenken dat mensen zeggen: van, Nou, ik heb twee jaar geleden op die PVV gestemd. Ik had daar uh, vertrouwen in. Van, nou, laat die de boel dan maar eens een beetje opschudden. En, en, en ja, die mensen voelen misschien ook een beetje dat u het door de vingers hebt laten lopen als partij. Nee, wij hebben ons recht, onze rug recht gehouden. Zoals Geert heel terecht zegt. Hè. Dat, dat akkoord dat, uh, dat daar lag, dat was heel duidelijk een akkoord. Uh, dat was geen bezuiniging. Nee, dat was uh, lastenverzwaring. En daar hebben, daarom hebben wij de tijdens dat gedoogakkoord niet uh, ondertekend. En het is heel goed dat ze hun recht, uh, recht hebben gehouden. Ja, maar je kan ook zeggen, van, uh, hebt u dan als partij wel genoeg bereikt? Uh, nou, nog niet voldoende. Dat is duidelijk. En daarom hopen we ook bij deze verkiezingen... een flinke uitslag te maken. Uh, ook wat betreft Europa natuurlijk. Het ja. is bijna tien jaar dat we de euro hebben. En uh, ondertussen is het... Uh, wat tien jaar geleden voor een gulden kost... is tegenwoordig een euro. En dat is even tussen neus en lip uh, door onze strot gedrukt. En wij zeggen... Als, we hebben eindelijk een keer een referendum. 64 van de Nederlanders is tegen Europa. En kijk wat er gebeurt. Dus twee jaar daarna wordt het gewoon ingevoerd. En dat is de ellende van ons hele politieke systeem. Uh, kiezers zijn eigenlijk... Secundair. Even over dat uitsluiten, want er zijn inderdaad eigenlijk de meeste partijen. Zelfs de CDA zegt nu ook: even. nou ja, gewoon eigenlijk maar niet meer met de PVV. Eigenlijk de VVD is de enige die die dat gewoon wel openhoudt. Um, maar ja, dan moet het wel heel gek gaan uh, morgen uh, als u beide een meerderheid haalt. Dus wat, wat zou er dan uit kunnen rollen? Ik bedoel, zou u zijn voor opnieuw een gedoogconstructie bijvoorbeeld? Nou, kijk, het hangt natuurlijk helemaal van die coalitiebespreking af. En maar kijk. Het liefst, en dat, wat dat betreft ben ik fortuinist... zou ik een, een zakenkabinet hebben. Maar wat dat betreft hebben wij binnen de PVV geen consensus. Uh, maar... Zeker als de crisis is. Zet maar, mensen vind je neer... dat, dat is vanwege die crisis dat u dat zegt. Ja, vanwege de ja, crisis situatie. Zet dan mensen neer die kunnen besturen. En die daar ervaringen hebben. En dat, dat geldt zeker op lokaal niveau. Maar dat, dat kan landelijk ook wel eens gebeuren. En anders vond ik, laat ik zeggen, dat gedogen. Uh, een hele goede democratische oplossing. Want als je gedoogt, dan ben je altijd aangewezen. op andere oppositiepartijen. En het is nu zo in ons systeem. dat je een coalitieakkoord maakt. Dat, dat spijker je, je dicht. En daarna zijn de controleurs, want dat zijn. Tweede Kamerleden, uh, geen controleurs meer... maar alleen maar de mensen die zorgen dat hun ministers blijven zitten. Dus ons hele systeem wat dat betreft uh, zou eigenlijk een beetje beter kunnen werken... op het moment dat je met wisselende meerderheden werkt. Ja, Maar u zou het wel, even los van de uitslag natuurlijk morgen... maar uh, nou ja, laten we die peilingen maar weer even een beetje aanhouden... dan zouden dus uh, uh, wat u betreft PVV en VVD best een kabinet kunnen vormen... en dan proberen op allerlei uh, terreinen meerderheden te, uh, te vinden. Dat hangt natuurlijk af van de afspraken die je met de VVD kan maken. Als ze nou eindelijk die immigraties kunnen stoppen... dan, uh, dan is het heel, uh, heel goed mogelijk, denk ik. Maar nogmaals, dat, ik ben niet degene die die onderhandelingen gaat, uh, gaat doen. Dat zal Geert uh, doen. Nou, denk, u, de, denkt u ook niet dat dat niet de eerste optie zal zijn? Die, uh, als stel dat Rutte de grootste wordt, dat hij daaraan denkt? Nee, dat denk ik niet. Maar dat, dat, dat denkt hij ook niet. Nee. Nee, en dan nog even want over die keuze. Even, want Wilders heeft het zelf gezegd, hè, van een stem op de... PV, of een stem op, uh, uh, op de... Uh, een, een stem op de PVV is een stem op Samson. Dat heeft Rutte gezegd trouwens. Uh, dus, u vindt dat niet uh, terecht? De VVD. Een stem ja. op de VVD heeft hij gezegd. En, en daar ja. heeft hij wel een beetje. D ja, gegeven. dat heeft, uh, dat heeft uh, uh, ja, want het wordt inderdaad heel ingewikkeld nu. Het uh, uh, nou, dat is een uh, scheld, uh, maar een paar letters. Hè. Nee, maar uh, Rutte heeft inderdaad gezegd... een stem op de PVV is een stem op Samson. Want uh, dan gaat die stem niet naar de VVD... Hè, om, om die ja. de grootste te maken. En omgekeerd heeft... Uh, daar ben ik er dus niet mee eens. En dat kon net al zei, precies, ja. En, en, maar en, ik ben het wel met Geert eens, namelijk dat uh, een, een stem op de VVD ook een stem op Samson is. Want die twee, als je ze gisteren met elkaar zag konkelen... dan weet je eigenlijk dat de verkiezingen er al bijna niet meer toe doen. Hè. Ze, ze hebben elkaar al gevonden. Ja, terwijl ze toch ook wel tussen de regels doorzeggen dat dat, dat, er, dat er toch niet als eerste in zit of zo. Maar u gelooft nou, dat niet? Nee, wellicht. Je moet een beetje de schijn uh, ophouden, dat is duidelijk. <laughs> maar uh, ja... <laughs> ja... Um, nog even naar de PVV als, als partij. Hè? Uh, ja, Wilders doet dat doet dat nog steeds met veel verven. Dat merken we in de debatten ook. Uh, uh, gisteravond was hij, was hij weer aardig op dreef natuurlijk. Uh, ja. Maar het is tegelijkertijd ook kwetsbaar. Hè? Bedoel, het kan ook maar zo zijn dat hij, dat hij morgen een slechte uitslag maakt. En denkt van ja, uh, ga ik hier dan nog steeds al die vrijheid die, ik nu, die mij wordt ingeperkt voor op het spel zetten. Als hij uh, terzijde stapt, wat dan? Ja, ik vrees dat uh, uh, als, zelfs als Geert terzijde stapt, dat zijn vrijheid hem uh, blijvend is ontzegd. He, als je zo'n fatwa over je heen hebt gekregen... dan zijn dat over het algemeen fatwa's voor het leven. Dus wat dat betreft gaat hij de sombere toekomst, denk ik, tegemoet. Of hij nou in de PVV zit of dat hij naar de Verenigde Staten gaat. Hij zou toch altijd... of, of dat hij naar Hongarije gaat waar zijn vrouw ja. vandaan komt. Nou ja, goed, hij zou altijd ik, over zijn schouder moeten kijken. Bedoel, ik denk dat iedereen het daarover eens is. Dat is echt eh, vreselijk dat dat, dat, dat dat gebeurt en, en, ja, en walgelijk. En, het snelt een beetje onder. Hè? Nee, is, nee, maar goed, uh, goed dat u dat punt nog een keer maakt. Maar even los daarvan, hè, of dat nou de reden is of niet... het kan ook iets heel anders zijn. Dat hij denkt, nou, ik heb het al gehad... met. Politiek. Uh, hij stapt de zijde en dan? Nou, dan zullen we ons moeten beraden en uh, onderling moeten gaan kijken uh, of er misschien een opvolger is, maar voorlopig gaan we daar helemaal niet uit. Nee. Ik wil u nog even een reactie voorleggen van iemand die het oneens is met de stelling, uh, die zegt: uh, een partij die anderen uitsluit, wordt zelf uitgesloten. Ja, maar wij sluiten helemaal niemand uit. Hoe vaak moeten we nou nog zeggen en hoe vaak moeten we nou nog herhalen... want ik weet waar het op, op, op, op doelt natuurlijk... dat wij niets tegen islamieten hebben... maar alles hebben tegen de islamitische theorie. En die islamitische theorie en de sharia, die, die sluiten mensen uit. Heel bewust. Ja. En daar maken wij bezwaarheid maken. Meneer Sures, we gaan naar onze luisteraars. Uh, u blijft meeluisteren... en dan gaan we ja. zo meteen die reacties nog even doornemen. Uh, het is slecht dat de PVV door zoveel partijen wordt uitgesloten. Dat is de stelling. Nou, het is een beetje 50-50. Uh, ruim 1.500 mensen nu gestemd. 48% is het eens met de stelling... 52% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Timo... Uh, nou, eigenlijk kiezen we zeg maar, voor een autonome stem in het parlement. Maar doordat we met het tweede parlement de regering kiest, middels coalitievorming... Uh, ...proberen we eigenlijk via die stem ook uh, invloed uit te oefenen op de regering. Uh, dus ja, uh, daarmee verliest... Uh, Eigenlijk het parlement zijn, auto, zijn soevereiniteit. Maar vindt, vindt u het nou wel goed dat van tevoren dan wordt gezegd door partijen... nou, nou wat er ook gebeurt maar... met die partij wil ik niet samen? Nou, blijkbaar zit er electoraal gewin in om, om dat uit te sluiten, want anders zouden ze het niet voorstellen. Dus ja. omdat het parlement of de partijen de regering kiezen, is dat blijkbaar gewoon open game. Ja, oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Wasila. Dag, Wasila. En ik wil graag hier reageren, en goed ook. Ik hoop dat iedereen luistert naar mij en zelfs mijn... ...geloofsgenoten, moslims... ...we werden nooit aan de kant gezet... ...daar heb ik het heel goed in de gaten gehouden... ...wat meneer Wilders wil... Hij wil alleen, het gaat over die, uit, die uitwassen van mm -hmm. de islam, van het geloof. Ja. En daar gaat het wel om. En daar ben ik zelf blij om, dat er gaat gebeuren. Ja. Want we kunnen voor onszelf ook blij... dat we een beetje die sociale controle op ons... dat het minder wordt en de druk wordt minder. Dus u vindt het niet terecht dat de PVV wordt uitgesloten? Nee, helemaal niet terecht. Nee. En dan ook, het is verkeerde Instand dat je zegt... ja, zet de mensen weg. Ik voel me niet weggezet. Nee. Als je hier komt en je werkt... Dan je doet je best en je betaalt je belasting. Wat heb je nou? Dat niemand zegt tegen mij, ga maar weg. Nee, Oké, okay, nou dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik mevrouw van Veldhuizen. Nou, ik ben daar wel tegen, hoor. Of uh, tegen de stelling, zal ik zeggen dan. Uh, kijk, het zou gewoon beter zijn... Uh, dat uitsluiten? Ja, daar ben ik een voorstander van. Maar zowel eigenlijk dat de PVV buiten de uh, regering blijft, maar ook de SP. Als je die flanken uitsluit, dan krijg je meer het midden erin en dan krijg je ook minder polarisatie. Want de polarisatie wordt natuurlijk heel erg... Kijk, ik zou het ook heel fijn vinden als u eens de stelling van Gerdy Verbeet zou doen, dat je vier jaar blijft zitten. Want als je vier jaar blijft zitten en ze moeten het dan met doen, dan hou je die schreeuwers hou je buiten mm. en mevrouw voor me, ja ik vind het prachtig wat ze het zegt maar ik denk toch niet dat alle mensen daar zo over denken en als het werkelijk alleen om die uitwassen te doen was dan was het nog wat okay. maar kijk hij wil alle hoofddoekjes weg en noem maar op okay. alles we, we, we, we, we, we, we, u en dat vind ik eng. U hebt uw u punt gemaakt mevrouw van dank u wel Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Harry Wesselink. CDA. CDA. De PVV is de Partij voor Verderf en Verdeeldheid. De Partij voor Verderf en Verdeeldheid. We moeten net als in België een cordon sanitair maken. Geen witte rook voor... Dat is niet democratisch, hè, meneer Wesseling? Ja, dat kan allemaal wel zijn. Maar uh, als je mensen verdeelt in het land en mensen tegen elkaar opzet... en als je uit de Europese Unie is en wilt wat een uh, crazy standpunt is... Uh, dat kan allemaal wel zijn. Ik pleit voor een cordon sanitair. Geen onfatsoenlijke partijen, alsjeblieft. De partij is een partij voor verderf. Ja, dat heb je gezegd. Duidelijk. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben oneens met de stelling, meneer, meneer Suresen. Ik kan zeggen, wij zetten niemand weg. Meneer Suresen weet dat de, v, de PVV iedereen die een ander geloof heeft of een andere kleur wegzet. Dus ik ben tegen de stelling. En nu gaat de PVV zichzelf uitsluiten. U zei het al in het begin, u moet de partijvormen, het zijn nu eenmaal de, de spelregels. Dus de PVV sluit iedereen, vele mensen uit. Oh. Ik zeg de PVV, hoe groot ze ook worden, nooit meer in, in, in de regering. Oké, oh, het, okay, okay. het was niet allemaal even goed te verstaan, maar ik noteer toch maar even een, een Even kijken. Oneens in zijn geval. Uh, Stampert goeiemiddag. goedemiddag. Ja, heel goedemiddag met uh, Jan Vos Huizen. Oh, Jan. Ik ben het eens met de stelling. Hey. Uh, ik ga helemaal eens met die mevrouw uh, nummer 2, nummer Ja. mevrouw. Die zeggen precies goed wat ik denk. En die mevrouw 3 en 4, of die mevrouw 3 en die man meneer 4, die zijn eigenlijk een beetje buiten de wereld, denk ik, als je zo'n uh, zo houding hebt. Want in principe, we hoeveel zetels ze krijgen, hmm. hoop ik dat ze krijgen. Maar één zetel is, dacht ik, 80.000 mensen, zoiets. Ik heb geen idee eigenlijk. Nou, ja, 60 ja, ja, misschien wel. Zoiets, dacht dan. ik. Als ja. ik nou reken 20 zetels, dan zit je op 1,5 miljoen mensen. Dan ja. zijn het allemaal uh, rare mensen of zo. Dan nee, toch? Nee, nee zeker niet. Hey, uh, dat, hey, dat, dat, dus... dat beweert ook niemand. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, Sven Verbeek. van Beek. Verbeek. meneer van Beek. Hallo, ja, ik uh, verbaas me een beetje over de stelling, want... Ja, als, je, als je tegen uitsluiten bent, moet je het zeker ook niet doen. En als je verwijt dat de PVV iets uitsluit, of je het nou mee oneens, ben, oneens bent of niet. Ja, dan moet je zelf dezelfde fout niet maken. Hè. Dat is het zwaar het zwaar bestrijden, dat is nooit goed. En ten tweede. Maar, maar wacht, heel... wacht even, u zegt toch niet. de PVV sluit toch verder geen partijen? uit? Ja, die, zeggen, die zijn wel heel realistisch. Je hoort mensen zeggen. de PVV sluit groepen uit, waar ja. ik het zo niet mee eens ben. Want die mevrouw die net, die mevrouw Wassila. Ja, die gaf eigenlijk het mooie antwoord, hè? Mm. Dat is een, een, iemand die er iets over kan zeggen. Dus als je verwijt dat iemand iets of iemand of groepen uitsluit... moet je dat zeker zelf niet doen, want dan maak je dezelfde fout. Nee. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Het is niet slecht dat de PV wordt uitgesloten. Daar ja. ben ik het mee eens. En waarom? Omdat het uh, een onmogelijke partij is. Onmogelijk in de Stam.nl-uitvoering. Okay. Dus uh, ik... Het moet gewoon uitgesloten worden. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Hallo, met Victor Borgert. Dag, ja, Victor. Ik, uh, ik ben het me eens met de stelling, want uh, ik denk van de PVV sl sluit zichzelf uit. Ja, dus eigenlijk ben ik het oneens met de stelling. <laughs> Zij uh, willen alleen maar met VVD en CDA regeren. Ze hebben het afgelopen jaar, hebben ze de boel uh, laten ontploffen. CDA wil niet meer met hun regeren. Dus uh, staan ze aan de kant. Hmm. Ja, de linkse partijen die sluiten ze zelf uit, dus uh, het is maar, gewoon... Uh, nou, volgens mij is dat niet zozeer uitsluiten, maar het heeft natuurlijk ook met de partijprogramma's te maken. Je, je, kunt, bedoel, je, kunt, je kunt wel zeggen van nou, laten we zeggen de PvdA en de PVV zouden samen iets moeten doen. Maar als je dan naar een aantal standpunten kijkt, ja, die liggen dan zo ver uit elkaar. Dat komt uh, bijna niet in het midden natuurlijk. Dus de, nee. ik denk dat in die zin ook mensen wel realistisch zijn. Zowel aan PVV-kant als aan P van de PvdA-kant. Nou, ik heb toch ook wel dingen van hem gehoord dat hij echt... Uh... Uh, de linkse partijen uh, uh, tot en met D66 gewoon helemaal niks waarloos uh, mm. vindt dat ja. hij echt, uh, nee, okay, het onmogelijk maakt dat, uh, dat daar toenadering ja. komt. Ja, okay. Want van hem uit is er al geen toenadering. Ja, laat staan dat hun, dat die partijen met hem willen gaan regeren. Ja, ja. Okay. Ja, en, en dat dat uh, CDA dat uh, het heeft gehad met hem, dat kan, kan ik me heel goed begrijpen. Ja. Dank, dank u wel voor het bellen. In ieder geval, ja, ja. het CDA is een beetje uh, bozig nog altijd uh, over die katshuisonderhandelingen. Uh, ja. en. Uh, en nou ja, Ruud heeft aan... door de, ja. We gaan snel terug naar Ronald Seurussen. Die zit daar in de disco in, uh, in Rotterdam, denk hey, ik. Ja. <laughs> Ze houden maar niet op, hè. Uh, PVV-senator, wat, wat vindt u van de reacties, meneer Seurussen? Nou, ik vond vooral die uh, reactie van uh, Wasila uh, geweldig omdat dat nou de kern van de zaak is. Hè? Wij, wij, nemen, wij hebben nogmaals niets tegen moslims... maar alles tegen die fanatieke uh, theorie die erachter zit. En zij zegt, ja daar worden wij ook het slachtoffer van. Het is, het is een, een leerling van mijn oud-leerlingen... die kwam op straat tegen en die zei tegen me... meneer, ga vooral door. Hè? Hij zei, want wij als gematigde moslims... wij worden zeker door die sociale controle daar het meest doorgetroffen. En wat dat betreft, nogmaals, wij sluiten helemaal niemand uit. Maar wij wijzen wel met onze vinger naar intolerante tendens... in onze samenleving. Maar hoe kan het hoe kan het toch dat, want die meneer Wesseling, die belt wel eens vaker hier, die cda leert natuurlijk. Uh, dus nou, misschien ook een beetje gefrustreerd over dat het niet allemaal goed is gegaan de afgelopen periode. Hoewel, hij was altijd niet zo'n fan van de hele constructie. Nee. Maar die, die heeft het dan over verderf en verdeeldheid. En dat hoor je natuurlijk wel veel meer. De verdeeldheid die, ja, mede ook door de PVV, wordt, wordt, wordt aangewakkerd. Zo voelen mensen dat kennelijk. Ja, goed. En dan kan je blijven zeggen wat je wil. En dan, dan een halve minuut daarna zeggen ze dat weer. Ik heb wel eens een keertje zoiets gehad. Dat ik zei, eh, maar goed, over een opvangcentrum in mijn straat. Ik zei, mijn, het grootste opvangcentrum is in mijn straat tegen mensen die geen opvangcentrum wilden hebben. Toen zei ze, je moet er zelf eentje nemen. Ik zeg, er staat er eentje in mijn straat. Toen zei ze, je moet er zelf eentje nemen. toen zei hmm. ik, oké, okay, prima. Als mensen een bepaald standpunt aan één stuk door te horen krijgen, hè, heel bewust, dan gaan ze een gegeven moment gaan ze dat overnemen. Waar mm. roken ze is vuur. Frappe Tozour rijdt. Zeg, nog iets anders. Hè? U staat op 49, u bent lijst duwen. Stel nou dat het uh, dat toch ineens uh, ja, enorm succes wordt morgen. Moet u niet, zou u de Kamer niet in willen voor de, voor de partij? Nou, als ik, laat ik zeggen, als de kiesdeler haal. Wat 70 80, dat hangt van de opkomst af, dan, dan kan ik er niet omheen, denk ik. En dan zou als u als de ik... switch maken van de Eerste naar de Tweede Kamer. Ja, als, als, de, als ik of als 90.000 ik 90 stemmen krijg... dan kan ik nogmaals, ik ben democrat in hart en nieren... en zal ik wel moeten. Mm. Maar ik heb het geweldig naar mijn zin in de Eerste Kamer. Ja. Dus ik hoop uh, uh, dat ik het net niet... Wat, nou, wat mij betreft, als ik het kiesdeel herhaal... dan <laughs> zal ik het zeker doen, maar... Als ik het op voorkeur stemmen zou halen, dan doe ik het niet. Goed. Dank dat u meedeed in het stand.nl. Ronald Seurs, graag -senator. gedaan, senator uh, Weinig veranderd in de percentage. 48 om 52 procent, 52 procent oneens. Uh, en u kunt de hele middag blijven nog reageren op die stelling. Elsbert, voor de onderwerpen van Dit ja. is de Dag. Zou je op de foto gaan met Willem Holleder? Nou, er zijn heel veel, terwijl jij nadenkt, zeg ik even dat er heel veel bekende Nederlanders zijn die dat wel doen. Herman Pleij, historicus, gaat het daarover hebben. Want dat is iets wat we in het verleden ook al wilden: een beetje contact met uh, mensen ja, die misschien een beetje gevaarlijk zijn. Mm. Uh, verder uh, te gast Ari Slop over de verkiezingen van morgen. En we gaan praten over een heel groot visserschip. wat ze niet willen hebben in Australië. Oh ja, dat schip ja. Het wordt allemaal gedaan zometeen na twee in Dit is de Dag. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer.